Uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon is het onderdeel Eventing uitgesteld vanwege de tropische storm Florence. Tryon ligt in de staat North Carolina waar de storm gisteren aan land kwam. Florence gaat gepaard met veel regen en daarom is besloten de afsluitende springwedstrijd te verzetten van morgen naar maandag. Het onderdeel Cross gaat vandaag wel door, twee hindernissen worden aangepast.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 Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is onrust ontstaan... over het besluit van staatssecretaris Harbers... om Hoek en Lilly toch in Nederland te laten blijven. IND-medewerkers, die dagelijks asielaanvragen moeten beoordelen... vinden dat ze nu een geloofwaardigheidsprobleem hebben. Ook zijn ze bang dat, kinderen, dat ouders hun kinderen vaker zullen laten onderduiken... schrijft de Volkskrant die met medewerkers van de dienst sprak... en berichten op het intranet heeft gelezen. Windsurfster Lilian de Geus heeft een zilveren medaille gewonnen... bij de wereldbekerwedstrijden in Japan. En daarmee is ze zeker van deelname aan de Olympische Spelen... over twee jaar in Tokio. Een plaats van, bij de eerste zeven was nodig... om te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de Spelen. Maar het bouwmeester kan in Tokio haar Olympische titel verdedigen. Ook zij kwalificeerde zich voor de Spelen. Morgen is de medal race, maar ze is al zeker van goud of zilver. Het weer, wolkenvelden en zon. Eerst in het noorden kans op een bui, vanmiddag in het binnenland. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandzwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 When the whole I've done my time, now I. Yeah. we zijn weer terug. Uh, dit was uh, Tony Orlando en Dawn met Tie a Ribbon Round the Old Oak Tree. Uh, we gaan zo meteen beginnen met uh, Joop Berense en Peter Kramer. Die zitten al uh, bij ons uh, praten over de OPZ-reactie op de storting van de campagne -kas. En daarna gaan we door met iets uh, swingends. Het museumpodium met het Cubaanse koor Canto Cantoro. En dat wordt heel erg spannend. En ik zie dat uh, José al gearriveerd is... Op iedere keer al gearriveerd is. En ja. José komt waarschijnlijk Die op. zal zo meteen komen. En daarna praten we met uh, Martin van Galen. Onder andere uh, ons nieuwe voorzitter van de Sportraad Zandvoort. En daar hebben we genoeg over te vragen, denk ik, uh, straks. Maar eerst uh, praten wij met Joop en met Peter. Goedemorgen, heren. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Ja, de, de kas. De storting van de campagnekas. Het geld is natuurlijk weg nu. Hè? Dat is teruggestort. Het geld is uh, teruggestort. Uh, voordat we misschien met dat verhaal beginnen... Uh, ik ben blij dat we nu eindelijk eens een keer hier aan tafel mogen zitten. We hebben onszelf maar uitgenodigd. Uh, we zijn zo vrij geweest om uh, dat maar te doen. Want het is altijd wel aardig dat er een heleboel over ons gepraat wordt... maar niet met ons gepraat wordt. Dat geldt zowel voor, hier voor de radio, maar dat geldt ook voor de schrijvende pers. Ja. Uh, er wordt een heleboel gezegd uh, hebben jullie geweigerd, hè? Uh, nee, wij, maar, ik bedoel, maar het was wel aardig geweest misschien als wij in, zelf op in die van jullie in de gelegenheid geweest waren om het verhaal te vertellen. Ja. Maar ik heb mezelf maar even uitgenodigd. Nou, helemaal goed. Even goed als we maar, praten. Maar we... Mag ik, mag ik even tussendoor? Je had het net over de donatie, hè? Dat hij ondertussen terug is gestort. Ja. Dat klopt. En hij is ondertussen, is hij doorgezet. Hij is doorgezet naar de voedselbank en hij is doorgezet naar Pluspunt. En allebei hebben het gelijke bedrag gekregen wat hij en ons heeft betaald. En oh, ik met had een speciale... ook nog wel een hele goede idee Maar goed, uh, ik nou, gehad ik denk dat deze twee toch wel heel erg goed zijn voor Zandvoort. Ja, zeker. Dus, ja. Uh, Complimenten ook naar uh, meneer Berkhout hiervoor. Nou helemaal goed. Bij deze. Dan even dan, denk ik verder over het geld, want het is denk ik goed om nog even de volgtijdelijkheid van het hele proces in, in beeld te brengen, want dat verklaart denk ik een heleboel. Op 28 juni is het besluit genomen zeg maar tot de eh, van het watertoerplein om door te gaan met het springtijdplan. He? Dat is op 28 juni is dat besluit genomen uh, en uh, de raad. Van dit heeft, jaar zeg, daar, in, praten we in, over. En dan praten we over 2017. He? Okay. Um, um, het is uh, zo dat uh, in november 2017 heeft meneer Berghout zich aangemeld... als lid bij onze vereniging, uh, zoals zoveel doen en terecht ook... In januari 2018 hebben wij een algemene ledenvergadering gehad waar ook meneer Berghout in alle openheid aanwezig was. Dus iedereen die had kunnen zien dat meneer Berghout aan, uh, gewoon lid is van onze vereniging. Daar is niks geheimzinnigs of niks stiekems is daarbij. En uh, tijdens die algemene ledenvergadering heeft hij uh, kenbaar gemaakt dat hij eventueel um, uh, OPZ wil sponsoren. Um, ik heb daarop... Uh, aan de griffie gevraagd van... Uh, hoe zit dat nou precies? Uh, wat voor regelingen zijn er? Wat voor regelingen zijn er voor uh, lokale partijen? En wat voor regelingen zijn er eigenlijk uh, landelijk gezien? Ja, en daar heb, heb ik keurig netjes een e-mail gekregen. En ik had hem hier bij me. Dus iedereen die kan hem lezen wat dat betreft. Waarop de griffie zegt van... Uh, Joop, uh, jouw conclusie uh, aan de hand van de wettekst... die is duidelijk. Uh, er is alleen een regeling voor landelijke partijen. Er is geen regeling voor lokale partijen. Uh, wat dat betreft, er is ook geen controle. Op, eh, op lokale partijen als je kijkt naar de financiering van eh, landelijke partijen dan eh, is het zo dat of je wil of niet maar zowel jij Roy als Irene, jij betaalt mee aan de, eh, aan de campagnes, de verkiezingscampagnes van alle landelijke partijen want dat gaat via de belastingheffing lokale partijen krijgen helemaal niets ja? die moeten gewoon hun eigen broek ophouden dat geldt voor OPZ, dat geldt voor GBZ dat geldt ook voor Sociaal Antwoord die eh, meedeed aan de verkiezingen ik heb dat dus onderzocht en zeg maar die grens voor uh, het doen van anonieme giften ligt op 4.500 euro. Dat hebben we ook gecommuniceerd in de richting van, uh, van berghout. En die heeft dus zeg maar die gift uh, als zodanig uh, ook gedaan. Uh, daarna zijn uh, de verkiezingen gewoon geweest waarbij wij een gedeelte van het geld van berghout hebben gebruikt. Ik zal daar zo meteen nog wat, uh, wat verder op ingaan van hoe onze cijfers eruit zien. Want die zijn allemaal ook openbaar. Ehm... Uh, uh, en dat heeft geleid tot zeg maar, uh, de verkiezingsuitslag zoals die uh, gebeurd is. Waarbij OPZ toch weer als grootste partij uh, te de bus is gekomen. Dat heeft hier en daar denk ik wat kwaad bloed gezet bij andere partijen. Maar dat is nog eenmaal zo. Um... Daarna is er zeg maar, een, een rechtszaak geweest waarbij uh, voor iedereen, uh, voor alle partijen, zeg maar, uh, de uitslag heel verrassend was. Misschien even tussen, ja? want we hebben natuurlijk met de partijen hebben wij gezamenlijk gewerkt aan een raadsprogramma. Ja, maar Dat komt zo meteen. Even, even, want ik denk dat het goed is om dit verhaal even zo verder af te maken. Uh, daar is in die uitspraak, is op een gegeven moment naar voren gekomen, dat uh, er, uh, de rechter vindt in ieder geval, en daar kun je het mee zijn zijn nog niet mee eens zijn. Maar de rechter vindt dat er in de procedure fouten gemaakt zijn en dat het die procedure over moet. Dat is een duidelijke uitspraak. Ja. Dus op zichzelf is dat een denk ik een redelijk duidelijke uitspraak. Eh, als we kijken dus zeg maar naar dat moment, ja... En dat heb ik ook duidelijk toegegeven. Op dat moment had ik mezelf moeten realiseren als wethouder van... hé, hey, misschien kan dat een, een dingetje zijn hè, van dat er straks nog verwezen wordt naar die gifte. Ik heb mij dat niet gerealiseerd. Dat heb ik in de Raad ook heb ik dat heel duidelijk uitgelegd. Van dat dat op dat moment eh, zeg maar, eh, niet bij mij op het netvloed dat dat eventueel een probleem zou kunnen zijn. Dat kun je respecteren. Of dat kun je niet respecteren. Dat kun je geloven of dat kun je niet geloven. Uh, maar dat is wel een feit. Als ik even kijk dan doe ik toch nog even, uh, maak ik even een link naar de cijfertjes. Hè. Uh, dit is de jaarrekening van uh, OPZ Zandvoort. Dan zie je ook gewoon van wat onze financiële middelen waren. Ja, uh, daar ligt ook een, uh, dat hebben we gewoon besproken op de Algemene Ledenvergadering. Iedereen die had daar, die daar uh, was geweest die had dat kunnen zien. En er ligt ook een begroting die is later aangepast... naar aanleiding van... Zeg maar, de gift en nog wat andere giften ook. Eh, en dan zie je gewoon van wat wij eh, was, te besteden Maar Was die ook openbaar, zeg maar, uh, was die alleen openbaar voor de leden, of was die überhaupt openbaar? Is dat het... Dat... We hebben hem niet gepubliceerd, als je bedoelt van op onze website, maar iedereen die daar aanwezig was op die algemene ledenvergadering, had hem kunnen zien. En we hebben wat dat betreft helemaal niks te verbergen. Dus wat dat betreft is dat heel duidelijk. Ook niet-leden zijn er wel. <coughs> <Ja. onderdeel. coughs> ja. Wat ik dan even kijken, want ik wil dan toch nog even die link maken, even naar, uh, naar D66, hè, want die, die loopt dan een beetje te piepen en die zegt van, ja, maar wij hadden maar 2.500 euro hè, zijn meneer Hermsten vorige week eh, van eh, en daar hebben we dan vier jaar heel hard voor gespaard eh, dan denk ik bij mezelf van nou dan heb je niet zo erg hard gespaard om even een hè, want hoe komen wij nou aan dat geld nou eh, dat mag ook iedereen weten de raadsleden eh, bepalen betalen een bepaald bedrag uh, uh, en ook de wethouder, dus ik, ook ik, betaal een bepaald bedrag. En als je wil weten wat dat is... Om lid te zijn van... Om, om, heel, nee, gewoon, gewoon als bijdrage. Als bijdrage. Om, ja. om zeg maar... Als je je op, club vrijwillige, op vrijwillige basis. Op, op ja. heel ja. vrijwillige ja. basis. Ja. Ja. Voor de raadsleden is dat 25 euro per maand. En voor uh, mij als wethouder, ik betaal zeg maar op fulltime basis 400 euro per maand... aan bijdrage van de Clubkas. Nou, dan kan iedereen het uitrekenen he, van... Als we kijken naar de afgelopen vier jaar, heeft uh, ook D66 heeft een wethouder geleverd... En drie raadsleden. En als je dan ziet. Van, dan zijn ze in vier jaar niet meer in staat om een 2500 euro bij elkaar te sparen. Hebben ze niet zo erg hard gespaard. Maar, maar dat is nog even. Ik dan ik nee, nee, nee, nee, maar, ja. maar ik wil alleen maar even aangeven. Van, van, als je dan een verwijt maakt naar een andere politieke partij over hoe ze financieren. Er zijn geen grenzen voor wat betreft hoeveel geld je mag besteden aan een, aan een politieke campagne. Hè. Dus als je veel geld hebt kun je veel besteden. Als je weinig hebt kun je weinig besteden. Voor een lokale partij. Wij moeten alles zelf doen. Wij moeten onze, zelf de layouts maken van de posters, de fotowerk moeten we zelf betalen, we moeten de hele Joop, die, dingen doen. Dat moeten alle en als, partijen. Nee, want als we landelijke partijen hebben, die kunnen meelichten op zeg maar, landelijke actiecampagnes. Um, en daar betalen we, die leden dan ook weer voor. En daar betalen die ja. leden dan ook weer voor. Alleen zeg maar, als je zegt van ik heb lokaal ter beschikking 2500 euro. Maar je leeft wel mee op zeg maar, landelijke campagnes, dus advertentiecampagnes, televisiecampagnes. Ik snap het, maar... Dan is die verhouding natuurlijk wel een beetje zoek. En dan moet je wel, volgens als wij, je dan iets vertelt, moet je wel de goede Volgens mij moeten vertellen. we niet gaan praten over D66-gamanten. Nee, ik ik praat ook Van, over D66. we praat het niet over d Ik wil graag weten wat jij toe te lichten hebt. Nou, we nou. hebben een hele lange toelichting gegeven. Wij ja. willen heel graag heel veel vragen stellen. Nou, stel maar, maar. maar nee, misschien, ik wil wel even weten of je klaar bent met de toelichting. Nee, nou, nee, want ik heb nog een heleboel andere dingen natuurlijk, maar niet op dit financiële vlak. Ja, maar het gaat natuurlijk hier uh, over de toelichting over deze gift. Ja, nou. uh, En dan is de vraag, uh, en dat is een, een, misschien een wat lastige vraag, dat is het, het is een behoorlijk bedrag. Nou, liggen... waarom, waarom is het een behoorlijk bedrag? Het is een behoorlijk bedrag, omdat het, uh, uh, als je kijkt naar de begroting van de partij, als je kijkt naar de begroting die jullie hebben, is het ongeveer 50% van de begroting. Dus dat is een behoorlijk bedrag. Ja, maar het bedrag, zeg maar, als je onze begroting ziet, en je hebt net die cijfers van Joop gezien, ja, gezien. hadden wij het zonder uh, die donatie, hadden wij prima dezelfde campagne nog steeds kunnen voeren. Ik wil niet... En het gaat... Nee, nee. Jij noemde het een groot bedrag. Ja. Het is een bedrag wat geënt is op de landelijke politiek. Als je kijkt wat D66 of het CDA of welke andere partijen ook landelijk aan donaties krijgt... dan is dit een klein bedrag. Alleen het wordt uitvergroot omdat het in Zandvoort voor een lokale partij is. Ja, uit, en, hey, maar uitvergroot, hè? Maar dus uitvergroot. En dan komt er ook nog de kinderszinnen bij. Hè? Van eh, ik heb minder dan jij... Dat is natuurlijk... Kijk, het belangrijkste is wat Joop net zegt. En dat vind ik moet uh, voor dag komen. Dat hij het zich niet heeft gerealiseerd. Hè, dat wij uh, in alle openheid... Meneer Berkhout, uh, bij openbare vergaderingen van ons. Waar iedereen komt. En vervolgens op het moment dat het de rechter een uitspraak doet, waarbij de rechter alleen nog maar de uitspraak heeft gedaan dat er een gedeelte van de tender over moet. Hè? Dus het betekent dat je nog steeds een selectieprocedure heeft waar geen enkel individu ook maar een invloed op kan hebben. Dus het gaat hier over de schijn van, hè? de schijn van wat de zandvoorde en de raad vindt. Daar hebben we meerdere malen onze excuses voor aangeboden. Ik geloof als je de, de, de uitzending terugluistert, dan zit Joop ongeveer aan de 25 keer dat hij zijn excuses heb aangeboden. Nou De 26e keer had ook niet geholpen. Dus wat dat betreft denk ik, maar je kan hier in dit dorp, hè, en uh, jij als geen ander, en uh, Irene ook als geen ander, je kan overal de schijn ophangen. Ja, maar gaat, het gaat niet om de... We kunnen natuurlijk discussiëren over heel veel verschillende dingen. En als ik zeg met een groot bedrag... dan bedoel ik dat in Zandvoort, met een heel kleine gemeente... dit best wel een aardig bedrag is. Een bedrag wat je niet zomaar vergeet. Maar wat ik me wel kan voorstellen... Nou, maar welke sponsoringen krijg jij dan? Als jij, een, een... Jij, jij gaat toch er ook uh, erop uit om sponsoring te krijgen... als je een evenement organiseert? Uiteraard. Nou, ja. En dan, ben ik, dan vind ik, als ik een evenement zou organiseren, even los van een politieke partij. Het is niet voor niets dat Joop keurig netjes gevraagd heeft. wat hij laat zien met de e-mail. welke bedrag als schenking aanvaardbaar is. Dan ben je dus bewust van het feit dat het een groot bedrag is. En dat is nog maar landelijk, hè? Be nee. Want plaatselijk is er helemaal Joop geen richtlijn. Joop keurig hè? netjes bij de rivier geweest. om te vragen welk bedrag verantwoord was. Dan ben je dus bewust van het feit dat het een groot bedrag is. Nou is het enige dat mensen zich dus afvragen: van... hoe zit het nu? Nou. Waarom vergeet je dat op zo'n moment? Dat is de vraag die mensen. We hebben niet even niet de politiek. We zitten hier niet namens D66 of andere politieke partijen om vragen te stellen. Maar de luisteraars die zeggen van... Goh, hoe zit dat nou? Hoe ben je dat te vergeten? Hoe is dat gekomen? Dus niet de gemeenteraad, niet de politiek, Omdat... de bevolking van Zandvoort. Nou, daar wil ik wel best een antwoord op geven. Kijk, ja. er is een, we hebben met elkaar hebben we als partij hebben we een raadsprogramma gemaakt. In dat raadsprogramma staat heel duidelijk vermeld van... Uh, we gaan door met uh, zeg maar de ontwikkelingen zoals ze zijn. En dus ook met het, uh, met het uh, springtijdplan. Daar heb ik als leider van mijn partij... in de onderhandelingen heb ik daarmee voor getekend. En ook als wethouder heb ik daarvoor getekend. Dus eh, dat, is, dat is volstrekt helder. Ja. En eh, waar het even om gaat... en eh, dat is dan altijd het probleem met de schijn van... Hè? Eh, van eh, er is in... Uh, ...nog zeg maar, het beleid van onze partij... ...en zoals wij dat de afgelopen jaren gevoerd hebben... ...ten aanzien van het Watertorenplein... ...nog in mijn opstelling als zeg maar, wethouder in de afgelopen periode... ...ook maar enige reden om aan te nemen dat ik zeg maar, een partij voorgetrokken zou hebben. Dat... En, zeg maar, er dus zeg maar, vanuit het verleden een gift is geweest. Als zeg maar, deze rechter die uitspraak wel, niet had gedaan, dan was dat waarschijnlijk verder nooit relevant geworden. Want dan had niemand nee. meer gewezen. Want dan, had, zeg maar, dan was AG Architecten was uitgespeeld. Dat lijkt mij dus op het ook. moment dat die rechter die uitspraak geen. doet, ja, dan is er een nieuwe situatie. En dat hebben we ook uitgelegd. Op dat moment ontstaat er een nieuwe situatie. Correct. Op dat moment en dat verwijt ik mezelf. En dat heb ik ook een aantal keren heb ik dat uitgelegd. Op dat moment had ik me moeten realiseren... dat dit mogelijk een, een in ieder geval een, een vraag zou oproepen. Dat heb ik niet gedaan. Nou... Uh... Iedereen maakt fouten. Sorry. Ja. Uh, sorry. <kliek> uh, ik ben keer. daarvoor uh, diep door het stof gegaan. Uh, dat ik dat gedaan heb. Maar waar het even om gaat is. Is er zeg maar in het beleid van, onze, uh, van, uh, van OPZ. Uh, zowel uh, in de aanloopperiode. Uh, na de verkiezingen toe. Uh, als in de tijd dat ik wethouder geweest ben. Enige, enige uh, zeg maar, uh, ben bewijs van belangenverstrengeling. En daar wil ik er nog even op. Kijk we hebben altijd het standpunt gehad van. Jongens, maak een plan wat past binnen een bestemmingsplan. Daar heb ik vorig jaar in januari heb ik daar zelfs nog een motie voor ingediend om te zeggen van eh, college, ga nog eens een keer met de drie architecten om tafel om te kijken van of we dat toch niet kunnen realiseren. Waarom wilden wij dat? Omdat zeg maar, met heel veel pijn en moeite is er in de tijd door eh, tot aan de Raad van State toe is het door de omwonenden gevochten om te zeggen van wij willen dat bestemmingsplan zodanig ingekleed hebben. De bewoners hebben nu al aangekondigd dat ze diezelfde procedure, mocht er uh, een vraag komen voor de wijziging van het bestemmingsplan... weer diezelfde procedure gaan doen. Iedereen die weet van als je praat over zeg maar, wijzigingsprocedures van een tot aan de Raad van State toe, dat dat zeg maar, een aantal jaren duurt. Dat betekent, als we dus op deze voet doorgaan, en dat blijft nog steeds mijn standpunt, ja. Ja, maar als de gemeenteraad het anders wil, prima, ja, dat er dus de komende vier jaar waarschijnlijk weer geen schop de grond in gaat. En dat is wat ik niet wilde. Dat wilde ik als raadslid niet. Dat wilde ik als fractievoorzitter van OPZ niet. En dat wilde ik ook als wethouder niet. Vandaar dat ook zeg maar in de benadering naar de partijen toe. Hè, want dat wordt mij ook verweten van ja je hebt wel met die partijen gesproken. Gert-Jan Bluis heeft heel nadrukkelijk aangegeven ook in de gemeenteraad van er zijn door Joop geen individuele gesprekken gevoerd. Alle gesprekken die met de architecten gevoerd zijn of de inschrijving. ...of met de Watertoren CV... ...zijn altijd gebeurd onder het vier-ogen-principe. Dus Gert-Jan Bluis, als mijn collega... ...wethouder en Koen, dus op dit dossier is erbij geweest. De projectmanager, ja, Christine Jordaan... ...die er al heel lang bij betrokken is, is erbij geweest. En er is constant, is er zeg maar... ...ofwel een uh, gebiedsmanager... ...ofwel een jurist bij geweest om, uh, om dat te begeleiden. Ik heb... Met, zeg maar, na de uitspraak van de rechters... heb ik heel nadrukkelijk tegen... de Watertoren-CV gezegd... en tegen de drie inschrijvers... wij hebben hier met elkaar... een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is geen winnaar hier. We zijn alleen maar verliezers in dit hele dossier. Ja, maar ja, en, dat moet inderdaad een keer uh, doorgaan. Ik heb een andere vraag. Uh, misschien een, een, een, een om de hoek vraag. Maar goed, dat bedrag van 4.500 euro... is teruggegaan. Dat zijn jullie kwijt. Ja. Uh, wat kan er nu niet gebeuren, wat anders werd dat bedrag van 4500 euro wel was gebeurd? Waar nee, heeft dat niets, eventueel niets. invloed op? Helemaal niet, nee, nee, want ik heb net uitgelegd van, van wat wij bijdragen. Hè. Dus ik heb over dit jaar, eh, hebben, zeg maar, de raadsleden hebben hun, hun bedrag uh, al gestort. En ik heb mijn bedrag voor het hele jaar ook al gestort. Dus daaruit was het ook vrij eenvoudig om te zeggen: van we kunnen dat bedrag weer, uh, ja. weer, uh, weer terugstorten. En uh, er zijn op dit moment zijn er, zeg maar, voldoende financiële middelen om gewoon de dagelijkse gang van zaken gewoon door te laten lopen. Dus jullie kunnen dus, alles doen. Dus het is ook niet zo dat als een partij zegt. van Ja maar wij hebben maar zoveel geld. En jullie hebben zoveel meer geld. Dat jullie meer kunnen doen dan een ander. Nou, dat maar, bestaat nou, dus niet. Dus maar als, je hoeft nou, ja. niet meer te doen. Je, je voert gewoon je raadswerk uit. Maar het heeft niks te met campagnes te maken. heeft niks met nee maar, nee maar er wordt ook nog vergeten van uh, zeg maar het enthousiasme. Waarmee Open de campagne heeft gevoerd. He? En uh, ja, je steekt je duim op. Maar dat, is zo. Ja, dat is Dat was een enthousiasme. Heb ik, heb ik en dat gemaakt? ging niet over geld. Dat ging over leven van OPZ... ...en in het bijzonder uh, wil ik dan Joop en Patrick uh, Berg nog wel even aanhalen... ...die dag in dag uit met hun karretje koffie door Zandvoort heen uh, reden... He? ...en uh, of ze stonden bij het station, of ze stonden in Noord... Uh, ...of ze waren druk bezig om ook nog eens een keer die markt daar te krijgen... ...ze waren constant, dus er is... Ongelooflijk veel inzet van mensen geweest. En dat gaat niet over geld. Nou, we zijn denk ik, ik heel erg blij dat. Uh, Joop ik denk Meerd dat dat heel duidelijk <tog> een is. Een goede toelichting heeft kunnen geven. En uh, de luisteraars moeten daar zelf hun conclusies uit uh, verbinden. Uh, en als mensen meer willen weten over al die gesprekken, dan kunnen ze altijd een beroep op de WOP doen. Maar we gaan ervan uit dat dit hiermee. Uh... Maar ik wil nog wel één ding kwijt. Wij zijn, kort, een, wij zijn wel blij dat er een onderzoek komt. Want daar kan uh, de ondersysteem boven komen. <kwijnt> Goed. Nou. Nou, Dank voor deze openheid. Dankjewel, Joop. Dank je wel, Joop. Het, eh, zeg maar, ze mogen natuurlijk een wolfverzoek indienen, maar ze kunnen ook gewoon contact met mij op het eh, bestuur rechts, opnemen rechts, dat en zeggen: contact. van Hebben jullie vragen? En, Kom. Wij Kom. hebben dat is dat dat betreft, helemaal niks te verbergen. Dat is beter dan een erover absoluut praten een, uh, Gewoon op Dank je wel voor jullie komst, heren. Graag ja, gedaan, jullie ook bedankt. Dit uh, waren de Kunks versus Cooking on Three Burners, The Girl. je, mondvol. Uh, bij ons uh, zitten drie uh, hele glimmende mensen. Heel enthousiast, glimmend alvast voor wat er gaat komen. José Kuiters, uh, uh, Ineke de Jong en... Jorge, Jorge. Martinez Galang. Kijk, dat wilde ik niet zelf uitspreken, want daar val ik over. Ik heb erop ja. geoefend, maar oh, ja. hij zegt het nu zelf. Hoe mooi ja, ik kan het zijn? Ja. Uh, jullie zijn van het koor uh, Coro Cantoro. En uh, jullie gaan morgen in het museum optreden. Als een klein voorzetje op het concert. Wat er in de krocht uh, gaat plaatsvinden. Op welke datum was? 15 oktober 14 oktober? Welke datum? Uh, 14 oktober. 14 oktober. Ik heb de kaart al binnen. Dus die nemen ze me niet meer af. Hier heb ik een... Uh, oh, ik heb een cd. Ze hebben een cd. Jo, ja. huh? fantastisch. Fantastisch. Dus die, die, die, die kan Ben kopen morgen ook, in het museum ook. Maar vertel even over morgen. Morgen gaan jullie naar het museum. Wat gaan jullie doen daar? Aan mij een vraag? Ja. Oh, leuk. Eh, morgen hebben wij een heel mooie eh, proef, ja. Over alles de mooie resultaten van Coro Cantoro door al deze jaren. Ja. En het concert begint om drie uur. En daar willen we voornamelijk vrolijke liedjes Politieke zingen. Ja. En als de politieke zo enthousiast is, dan doen wij misschien een zielig liedje. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, als het publiek heel zielig is, dan gaan we zielige liedjes zingen. Oh, okay, dus, dus het publiek moet vrolijk ze zijn. Ze moeten blijven lachen en blijven... Dan blijven, gaan we vrolijk liedjes zingen. Oh, okay, soms, moet je, soms moet je Gorgon een klein beetje helpen, want de taal is niet altijd even... Maar jullie verstaan helder. elkaar muzikarel, fantastisch. Dus nou, daar gaat het om. We hebben een, hoe noem je dat, een, een universele taal. Ja. En dat is muziek. Ja, uh -huh, vandaar. Dat is heerlijk. En hoeveel mensen zitten er in dat koor morgen die er komen zingen? Als goed is hebben wij op Peppolia 35 mensen. Oh wauw. En hoe meer het publiek, dan wordt het groter onze koor. Want iedereen kan een beetje meezingen. Ik ga zorgen dat iedereen kan een beetje meezingen. Helemaal gezien. fantastisch. fantastisch. <lacht> Jullie zijn ook wel eens naar Cuba geweest, hè? Ik wel, ja. Met het koor, toch? Ik, ik, het niet met, ik niet met het koor, niet met nee. Het ik koor, ben koor. Zo, is de keer naar Cuba geweest. Ik kan me herinneren dat Gea mij vertelde dat, uh, dat ze naar Cuba ging uh, met het koor. Ja, zeker. We, we zijn nu al de, de, drie keer in Cuba geweest. En uh, elke keertje hebben wij een speciaal programma om uh, vooral in, uh, afwisselen tussen Cuba en Nederland. En uh, nu zijn wij bezig voor de vierde keer, dat eventueel zou in mei van 2019. Ja, maar ik bedoel, je gaat naar Cuba, nou ja, daar is muziek uh, gewoon een soort uh, dat, dat stroomt door het bloed van de mensen, Ja, de klopt, klopt. Mensen bewegen ook allemaal. Ja. Als je daar ziet, oude mensen, jonge mensen, mensen hebben muziek in hun bloed. Ja, ja, klopt. Is dat wat je probeert om dan de, de, de koorleden die je meeneemt te laten voelen? Of wat is, wat is de reden van de reis? Het is een brede doel van uh, ja, hoe noem je dat, een bewegen, zeg maar. Dus, um, waar, uh, in Cuba heb, heb ik uh, geleerd en uh, wat ik naar Nederland uh, meegenomen heb. Ja. En probeer dat naar, de, naar hier toe te laten klinken te laten leren. En is het ook zo dat als dus je zegt dat het, het Nederlandse bloed... dat wordt vanzelf wel een beetje warm uh, als je uh, mensen goed uh, voorbereidt? Dat ze ook mee gaan zingen en mee gaan dansen? Uh -huh. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, vorig jaar, vorig jaar is, uh, is dit koor natuurlijk ook in het museum. Heeft ook opgetreden. En als er nou iemand de mensen kan enthousiasmeren om uh, ja, museum, mee te doen... van het museum, Ik ben van het museum podium, ja. Uh, dan is dat Gorgen wel. Hij trekt de hele zaal met zich mee. En uh, vorig jaar zat er iemand in het publiek die een beetje Spaans sprak. En dat, uh, ja, dat, dat was een enorme goede wisselwerking. Ik heb een, uh, toen een uh, verzoeknummer aangevraagd. Dat hebben ze ook gezongen. En het was fantastisch. Uh, dus de hele zaal was enthousiast. Dus ik verwacht morgen ontzettend veel mensen. Uh, en dat is alleen maar leuk. Want dan wordt het koor dus groter, heb ik nu begrepen. Ja, kunt... ja. Want jullie zoeken ook nog steeds mensen hè, voor het koor. Er mogen altijd mensen bij. Absoluut, absoluut. Vroeger had ik altijd een droom om eh, niet van 35 of 50 leden, maar tot 100. Nu eh, begin ik een beetje te denken: nou, misschien 50 is voldoende. Maar ik denk als er echt enthousiaste mensen zijn, gemotiveerd en ook nog gemotiveerd, mensen willen graag bij ons zingen, ze ik. hebben altijd de kans. Dan heb ik nog één vraag. Hoe laat gaan we beginnen? Want ik krijg net van de techniek door... dat we een stukje van jullie muziek uh, gaan beluisteren. Dus dan kunnen de mensen al uh, horen waar ze morgen naartoe kunnen gaan. Nou, dan zal ik daarop antwoorden. Want de inloop is in het museum vanaf 14.30. uur 30, Dus dan kunnen de mensen komen. Om drie uur begint het tot vier uur. De mensen krijgen een gratis kopje koffie en een kopje thee. En het wordt een geweldige middag. Daar ben ik nu al van overtuigd. Mensen kunnen dus ook altijd wel eerder komen... want het museum heeft hele mooie dingen die ze kunnen zien. Nou, we hebben ook, momenteel dus... De, uh, van Zandvoort naar Le Mans. Dat is dus de expositie die er op dit moment is. En dan maken we morgen een, een, een sprongetje van Zandvoort naar Cuba. En ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Uh, Fantastisch. Om dat uh, te doen. Wij gaan uh, luisteren naar een nummer van het koor. En ik, ik weet niet welk nummer dat is. Weet jij dat, uh, De Het nummer heet Le Jaman Coro Cantoro. Oké, okay. un coro We zitten allemaal te bewegen hier en te dansen. jij ja, op de stoel eh, wordt het wat lastig, maar dit is een heerlijk muziekje, dit. Dank u wel. Ja, dit is... Nou ja, goed. We gaan straks nog een nummer uh, van jullie uh, draaien. Nog even terug naar het museum. Uh, morgenmiddag dus. Ja, van drie tot vier. De inloop is om half drie. Dus dan kunnen de mensen een kopje koffie en een kopje thee drinken. Zijn de kosten aan verbonden? Uh, de normale museumprijs of de museumjaarkaart uh, is voldoende. En de koffie en thee is gratis, dus... Ja. Dat, dat is een, een minimale prijs, lijkt mij. Nou, dat is het, eh, te het ook, betalen. ja. ja maar je hebt nog ook. een andere aankondiging, heb ik begrepen? Ja, deze, de huidige expositie naar Le Mans, Zandvoort naar Le Mans, is... Uh tot 28 oktober. En daarna, op 16 november, gaan we weer met een nieuwe expositie starten. We gaan naar Zandvoort. En dat wordt een digitale reis van verleden naar heden. En ik denk dat dat voor de, alle Zandvoorters. en zeker de mensen ook daarbuiten. een hele mooie expositie wordt. Uh, digitaal, dat betekent dus dat er ook filmpjes ja, uh, zullen zijn? Ja, ja, ja, die zullen er ook zijn. En dan, uh, ja, dan hopen we ook weer op een groot bezoekersaantal en weer een heel leuk museumpodium. Ik kan u alleen nog niet zeggen wat dat is. Wat dat is, maar goed. Nou, de, we houden het nog even bij dit podium: uh, Cubaanse muziek. Als je wil bewegen en wil swingen, ga morgen naar het Museum, Dus om uh, drie uur en van drie tot vier een feestje. We hebben nog een uh, extra nummer: uh, het, is het is nummer negen van de CD. Dat is uh, Rembrandt en Cora Cantoro. Dank je, Toro. Coro Cantoro Rembrandt en coro, Jorge coro. Oh, Galan. Het ik Jorge Martínez Galán Ik heb het gezegd, Jorge Martínez Galán Gracias ja. Ja, Veel plezier Daar zijn we weer. Naar deze prachtige muziek van het koor. Die jullie morgen allemaal helemaal in het wit kunnen gaan aanschouwen. In het Zandvoorts Museum. Uh, waar de koffie en thee gratis is. En je alleen maar de museumprijs hoeft te betalen. Nou, nou dat is toch een, een prachtige... Besteding van je zondagmiddag. Ja, het wordt heel ingewikkeld, hè, want we moeten ons splitten in drieën morgen. Ja, dat wordt heel erg ingewikkeld. We moeten <laughs> en naar het Christina Concours en naar het museum. En we moeten natuurlijk ook gaan kijken naar de bikes en boards bij de, bij de spot. Ja, maar goed. We gaan het nu hebben over de nieuwe sportraad Zandvoort. Er is een nieuwe voorzitter. Ja, je blijft voorzitter zeggen. Geen voorzitter, dat doe je niet. Ben je heel dicht bij de microfoon komen zitten. Anders dan horen we alleen maar het geluid van de omgeving. Dat is niet de bedoeling. Thea Pellerin Draaier. Ja. Jij bent de nieuwe voorzitter. Ja. Hoe ben jij gekozen? Waar vandaan? Waar, waar, waar, waar komt dat uit? Vertel. Nou, dat komt eigenlijk omdat uh, Martin en ik zijn uh, degenen die uh, de vorige periode ook in de sportraad zaten. Wij samen. En daar moesten vijf sportraadleden uit vanwege tweede termijn. En nou ja, daarna hebben we gesprekken gevoerd met allerlei, alle, alle kandidaten die zich hadden gemeld. En hebben we hebben ook steeds gevraagd, heb je interesse belangstelling voor een van de drie functies en rollen die we moeten hebben in de sportraad? En dat is voorzitter, secretaris en penningmeester... Nou en eigenlijk zeiden alle leden nou eerst maar eens even kijken hoe dat gaat. En, en dus hebben Martin en ik daar samen over gesproken en uh, aan de nieuwe sportraadleden gevraagd. Uh, vinden jullie het dan oké okay dat we deze verdeling doen? En dat doen we voor uh, twee jaar. Dat is ja. iets wat we in de oude sportraad hebben afgesproken. We hebben het heel erg gehad over het nieuwe profiel, nieuwe sportraad... Uh, nou, een van de dingen die we daarin met elkaar hebben gezegd is dat moet je uh, sneller laten roeleren. Dat is gewoon beter voor de continuïteit. Ja. Sinds wanneer is die sportraad uh, bestaan? Wanneer is de eerste keer de sportraad Weet ik niet precies, maar al heel lang. Ja. De sportraad in Zandvoort is er al heel lang. Ja. Is het misschien een goed idee om even de andere bestuursleden voor te stellen? Of leden van de sportraad voor te stellen? Als jij ze gewoon even voorstelt, dan... Uh... Oh, oh, ja. Er... Nou ja, Martin Vergalen, Martin en ik zijn, uh, gaan onze tweede periode nu in. Martin is nu uh, secretaris. En Hans Smit is een van de nieuwe sportraadleden. En uh, er zijn nog uh, vijf. Uh, we zijn uh, deze periode met acht sportraadleden maar liefst. En, uh... hoe, hoe, hoe ben je zeg maar, bij de sportraad gekomen? Wat is, hoe kom je daar terecht? Ben je gevraagd? Uh, wat, wat, ja. wat gebeurt er? Ik, je komt daar niet zomaar natuurlijk. Hans, wil jij zeggen hoe jij nu... Uh... Uh, ja hoor. Um, nou, ik ben van de tennisclub. Tennisclub Zandvoort. En uh, daarvan aan ken ik Martin ook. En uh, nou, daar hebben we een keer zitten praten. En hij zegt, uh, is dat niks voor jou in de sportraad? En uh, nou, ik ben natuurlijk heel, heel veel op die tennisclub. Dus ik dacht zelf van, uh, nou is ook wel leuk om een keer met andere sporten bezig te zijn. En... Uh, en wat je ook tegenwoordig ziet is dat het best wel een probleem is uh, om alle kinderen aan het sporten te krijgen. En uh, dat alleen vind ik al een hele mooie uitdaging. Goed, het, het doel van de Sportraad is, is dus om, om kinderen en, hè, om, om die uit te dagen om te komen sporten. Hoe doen jullie dat? Wat, wat, wat, wat zijn jullie activiteiten zeg maar, om dat te, te bewerkstelligen? Nou, de, de, het doel van de sportraad is meer uh, het uh, gevraagd en ongevraagd advies geven aan de, aan de raad. Gevraagd en ongevraagd. Gevraagd en ongevraagd. Dat en een een ongevraagd. Ja, ja, ja, ja, ja. absoluut ook in de, in de regels. Uh, ja. En, en uh, kinderen is een onderdeel. Maar uh, het is ook zo dat ouderen er uh, onderdeel van zijn. We willen het uh, zo breed mogelijk, het pakket zo breed mogelijk, de diversiteit zo breed mogelijk. En alles behoudbaar binnen de gemeentes antwoord. Dat is eigenlijk wat uh, de Sportraad ambieert. Dus dat betekent dat jullie advies geven aan de gemeente, de gemeenteraad, uh, gevraagd en ongevraagd, begrijp ik. Uh, gebeurt dat vaak, dat het gevraagd wordt? Ja. Ja. ja, en ongevraagd ook. En er gebeurt het ook. Ja. Uh... Ja, ja, nee, het, nee, het bijvoorbeeld gebeurt... een ongevraagd uh, advies geweest van jullie? Waarvan ze, uh, jullie dachten van nou, dat er wordt niet over gesproken... maar we willen dat nu, dat dat op de agenda komt. Nou, wat bijvoorbeeld uh, uh, in het verleden is uh, gebeurd... is uh, dat, uh, dat de sportraad een andere gedachte had over de sportnota... dan de wethouder. En uh, ja, dat werd dan een, een discussiepunt... En uiteindelijk moet je toch tot elkaar komen om uh, het meest uh, ja, positieve voor de gemeenschap te krijgen. Betekent dat ook dat, uh, dat, dat uh, zeg maar de inzet van de gemeente naar uh, de sport toe, uh, bijvoorbeeld het geven van subsidies hè, aan, de, aan de sportclubs, is, heeft dat er ook mee te maken? Ja, uh, ja ook het, het geld, uh, maar ook het onderhoud van gebouwen, van, van, van, van terreinen, uh, het zoeken naar locaties, het zoeken naar... Ja, vrijwilligers. Uh, het, het, het, het een heeft altijd met het ander te maken en, en zowel de sportraad als de gemeente als de clubs, die kunnen daarvan uh, profiteren. Wat we bijvoorbeeld vorig jaar zeg maar, als ongevraagd advies hebben uitgebracht is over het, uh, het, het, gaan, echt, het echt gaan realiseren van een tennishal in Zandvoort. Dat, uh, dat is al jaren een, uh, een onderwerp van gesprek. En daar hebben we als Sportraad vorig jaar van gezegd... nou, we gaan daar nu ongevraagd advies uit, uh, over uitbrengen aan de gemeente. Uh, omdat we vinden dat daar echt nu uh, echt werk van gemaakt moet worden. Er, er is toch een, een overdekte baan bij het Centerpark. Uh, of is dat niet, uh, niet meer? Was dat zo? <lacht> uh, ja, die was er voor de winter. Uh, maar daar kan Hans uh, waarschijnlijk uh, wel meer over vertellen. Ja, die... die uh... Die hebben vier banen gehad, maar ik denk tien jaar geleden zijn dat, is dat gehalveerd. Nu waren er nog maar twee binnenbanen. En per uh, 6 januari gaan ze helemaal weg. Ze gaan dat openbreken en ik weet niet wat ze ermee gaan doen, maar er zijn geen tennisbanen meer. Dat is jammer. Dus voor binnentennis ja. moeten wij uitwijken naar, uh, nou ja, richting Haarlem. Ja. Wat natuurlijk voor de kinderen uit Zandvoort heel, verre van ideaal is. Je kan daar niet meer op de fiets naartoe. En neemt de sportraad in de overwegingen ook een stuk van de financiën mee? Zijn er genoeg leden die daar gebruik van maken? Genoeg mensen? Of is het gewoon een advies van... oké, okay, dit is wat zij signaleren aan behoeften. En dan moet de gemeente maar bedenken hoe ze het aan het geld komen. Ja, dat, dat is eigenlijk in het kort heel duidelijk. <laughs> nee, maar het, het, het, het, het, kijk, wij, wij uh, inventariseren de behoeften. Uh, de club die komt, uh, dit, of dat willen we graag. Of een vereniging of... En, en wij gaan dan inderdaad zeggen, hey, ja, dat is eigenlijk wel nodig. En dan is de gemeente uh, degene die moet uit gaan zoeken wie wat gaat betalen... en uh, uh, op welke plek bijvoorbeeld ook. Is er in de sporthal uh, een mogelijkheid om dat te doen? Om daar te tennissen? Daar is nee, de accommodatie nee, niet geschikt nee, voor? Nee, daar is de vloer uh, helemaal niet geschikt voor. En het is bovendien heel vervelend als je... Uh, op een tennisbaan allemaal andere lijnen van... er wordt gezaalverbald, er wordt ja, klopt. En dat is, dat is heel vervelend. Dat, dat werkt dus dat niet werkt zo. Niet. Nee. Maar dat zou dus betekenen dat er dus een, echt een nieuwe accommodatie moet komen... een overdekte accommodatie moet komen... om te kunnen gaan tennissen in de winter. Ja, ja. ja dat is wat we heel, heel graag Hebben jullie ook willen. al een idee waar dat zou moeten komen? Ja, bij voorkeur op Duimpjesveld. Daar waar de tennisbaan nu naast de golfbaan is, bedoel je? Op die plek? Nou, of er, er, in de ergens daar in de buurt Nee, ja. dat, maar in Noord echt uh, Waar, waar dus voetbal, de voetbalvelden liggen De hockeyvelden, ja, ja. De, de sporthal uh, ja, nee, ja, naast het ja, uitjesveld zijn Dus ja. de, de, de banen zijn, Hoeveel banen zijn daar? Daar liggen volgens mij vier banen en daar werd gehandbald ook Ja ja, ik, ik moet zeggen dat ik heb daar eigenlijk alleen maar mensen zien tennissen. Uh, als, ik, als ik mijn rondje op de golfbaan uh, liep. En ik moet zeggen, ik vind het altijd wel. Uh, ja, het is natuurlijk wel een hartstikke lekkere plek om, uh, om te spelen. Hè? Je bent buiten het dorp, dus er is wel. en er is daar ruimte om dingen nog te doen. Nou, alleen ja. het zal wel een behoorlijke kostenpost zijn om een overdekte baan te maken. Nou ja, maar het is ook het voordeel natuurlijk. dat uh, Duintjesveld dan ook echt een sport gebeuren wordt voor, voor voor allerlei sporten. Dus je kan er ook met kinderopvang kan je daar dingen gaan doen. Je uh, nee, zou zo'n hal kunnen gebruiken voor meerdere dingen dan alleen maar tennis? Bijvoorbeeld, ja, het is niet gezegd dat het specifiek één soort hal moet zijn. Dat is wel wat we ambiëren. Maar je kan alle kanten op. Alleen de basis is wel dat, dat tennisbanen nodig zijn. Ja. In de tennisbanen, laat ik het zo zeggen. Is daar dan ook gehoor voor? Ze zullen we er wel naar luisteren. Maar denk je dat dat ook haalbaar is? Jazeker. Want de sportnota, zoals die nu geschreven is. Staat ook duidelijk in dat die tennis al een, een, een ding is. En uh, ja, de, de vorm van financiën die, die, die weet ik dan nog niet. Maar uh, nee, dat, iedereen is er wel van overtuigd dat die moet komen. Ja. Alleen nog, nou, waar komt het vandaan en waar gaat het plaatsvinden? Ja. Ja, dat, is het. Nou, dat is een leuke uitdaging. Ja. Dat is een hele spannende uitdaging. En jammer dat de Sportraad daar niet over gaat. Uh, Als <laughs> jullie zo enthousiast zijn, dan denk ik, Nou, dan wordt het tijd voor een grote fundraising. Uh. Ja, nee, dat is ook zo. Nou ja, we hebben ook natuurlijk bijgedragen aan, aan uh, uh, het snellere uh, invoeren van het waterveld bij de hockey. Uh, we zijn met de, met de, de, de durfsporten bezig, uh, waar, waar ook uh, onlangs uh, de gedepedeerde is geweest om te kijken. Dus het is wel zo dat de Sportraad die wil graag uh, veel organiseren en bereiken. En uh, ja, af en toe missen we binnen de gemeenschap nog wel een beetje de, de, de naam, de, de populariteit. Uh, niet iedereen is uh, van op de hoogte, dus daar zijn we ook uh, veel voor aan het werk. Hoe bereikt, hoe bereikt men jullie? Als je, stel je voor dat ik denk: van Nou, ik, ik, ik, denk, ik weet niet waar ik naartoe moet, laat ik eens kijken of dat de Sportraad iets voor mij kan betekenen. Voor wat dan ook. Hoe, hoe komt men bij jullie? Nou ja, via, of via verenigingen, we hebben een eigen e-mailadres uiteraard. Uh, uh, we Facebook. hebben een website, Facebook. Uh, www.sportraadzandvoort.nl. is dat wat ik kan ik nee, dat zo zeggen. Nee, ze, die is er niet. Die oh. is er niet. Ja, maar uh, nee, maar ja. het is wel, het had wel gekund. Maar we hebben gekozen voor Facebook omdat het een gratis uh, ding is. En Sportraad, uh, als je een hele website moet onderhouden, dan heb je daar ook weer specifieke mensen voor nodig. Ja. Dus en... via Facebook, en dan zeg je bij Facebook Sportraad Sandvoort. Ja. En dan kom je vanzelf op ja. Uh, ja. jullie plek. Ja. En je kan ook via de gemeentewebsite. Kun je er ook uh, komen. Ja. Ja, absoluut. Je hebt dat al geprobeerd. Uh, jazeker. <laughs> en via ons persoonlijk natuurlijk. We zijn met z'n achten. Ja. En een van de dingen die we als nieuwe sportraad. Uh, uh, willen gaan doen. Anders dan extra nog is dat wij met z'n achten contactpersoon zijn, gaan echt gaan worden voor alle sportverenigingen en ook de ongeorganiseerde onge onge sportaanbieders in Zandvoort dus ja. dat we dat contact gaan, gaan leggen jullie namen staan erbij neem ik aan bij die sportraad en, en daar staat ook bij waar jullie eventueel te bereiken zijn ja, via de sportverenigingen, via, nou vooral via de Facebook en, en de algemene e-mail van, van de Sportraad. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me ontzettend goed. en Zijn jullie nu allemaal ook zelf hele sportieve mensen? Of vinden jullie het alleen maar leuk om gezellig te vergaderen over wat er allemaal nodig is? Want daar ben ik wel ook benieuwd naar, de achtergrond van de, al die bestuursleden van de Sportraad. Ik zie hier allerlei mensen zitten, vier zelfs inmiddels. Ja, we zijn nu met de helft op de helft, we zijn met de acht. Uh, nou ja, als ik voor mezelf, uh, ik, ik vergaderen vind ik helemaal niet zo leuk eigenlijk. Ik vind het veel leuker uh, dat je dat doet omdat het ergens toe leidt. Uh, ik ben zelf basketballer, uh, eigenlijk van kleins af aan. Ik, uh, ik ben echt van de Lions uh, hier in Zandvoort. Uh, inmiddels niet meer zelf actief, maar wel actief als bestuurder... om het, uh, nou ja, om het uh, wel mogelijk te blijven uh, houden in Zandvoort dat je kunt basketballen. Maar sport vind ik uh, heel erg belangrijk... En, uh, ik denk dat, uh, dat het ook heel belangrijk is dat je, dat je het aanbod hebt... dat je steeds meer uh, er, er bewust van wordt dat jeugd moet bewegen. Dat was van de week ook in het nieuws, hè? Ook, uh, ook in Den Haag. Ja, dat loopt echt ja. terug. En, en nou, is, ik denk een sociaal heel onwenselijke ontwikkeling. Dus. Ik werk in het onderwijs, dus dat ben ik helemaal met je eens. Kan ik helemaal onderschrijven. Uh, nou, is het nog een hele sportieve meneer waarschijnlijk? Ja, ja. ja. <laughs> ja. <Ik> kijk graag. <laughs> nee, maar het is wel zo dat binnen de groep uh, volgens mij iedereen wel veel uh, connectie heeft met sport. En ook het belangrijk vindt om uh, sport te, te, te blijven behouden. En uh, steeds meer mensen erheen te krijgen. Uh, en ja, ik, ik vind het ook leuk om te doen, ja, sporten. Ja, en ook nog een bepaalde sport die je het leuk vindt, rolf, of van alles? Uh, ik graag en en en kijk en, en is dat vind ik leuk. Ja, ja, <laughs> en, dus, uh, en erover ja. praten, zeg maar, ja, bij het werk. We wordt enorm over sport gesproken altijd. Jullie organiseren onder andere de Jeugdsportgala. Wat kun je daarover vertellen, over het aankomende sportgala, voor de jeugd? Uh, dat is uh, dit jaar 29 november. En um, daar worden de, de jeugdsportkampioenen gehuldigd. Dat zijn de, de teams uh, met de kinderen tot 13 jaar. En uh, de, de topsporters in Zandvoort tot 18 jaar, die dan uh, echt de, ook de A-status hebben. En dat, de, dat doen wij elk jaar als Sportraad. Uh, dat gebeurt in, tot nog toe in de raadzaal. Dat kan nog net, dat groeit wel een beetje soms uit de cloud. Dus het is echt een grote groep. Het is fantastisch iedere keer om daarbij te zijn. Zoveel enthousiasme. En, uh, ja, en dit jaar is natuurlijk ook een overgangsjaar. Dus twee van de nieuwe sportraadleden die doen dat samen met Teun vastehouden. Teun heeft dat al die jaren gedaan. En uh, ja, die weet als geen ander hoe je dat voor elkaar bokst. Dus uh, dit jaar 29 uh, november. En de oproep aan alle verenigingen met, uh, uh, met kampioen Meld je aan. Want dat ja. is echt wat we heel graag op tijd willen weten. Ja. Ja. Het is trouwens wel zo dat uh, Zandvoort een ontzettende kweektuin is voor kampioenen. Hè? Want er komen nogal wat... Sporters hier uit Zandvoort die eigenlijk uh, nou ja Europa ingaan, uh, ook ver weg uh, gaan om te sporten. Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, uh, nou, Meisje wortel, hoe heet ze nou oh ja, de voornaam? Ja, ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, zei we hebben uh, golfsterren uh, uh, hier in het Badminton. dorp uh, badmintonnen het, hoe hoe kan dat dat, het, dat ja. we hier zoveel kampioenen vandaan krijgen? Ja, door de frisse lucht van de zee. <laughs> Zou dat het zijn? En een goede sportraad misschien. Ja, ja, en het een goede, en een goede accommodaties, goede trainers. Ik bedoel, ja. Wat dat betreft is inderdaad binnen al die sporten, judoka's, uh, tennis, uh, bij de voetbal natuurlijk regelmatig uh, heen en weer geschuif. Nee, We hebben inderdaad heel veel uh, topsporters in uh, Zandvoort en dat is alleen maar door die frisse zeewind of zit er ook gewoon iets uh, dat je in Zandvoort kan wonen... en ongetwijfeld doorzettingsvermogen moet krijgen en uh, competitief ingesteld moet worden? Ja, ja zeg het maar. Ja, of iedereen vindt het uh, zo leuk om, om inderdaad die top te bereiken uh, binnen Zandvoort. En dat is wel, uh, wel frappant dat zo'n kleine gemeenschap zoveel mm -hmm. topsporters heeft. Ja, absoluut. En enthousiaste ouders, hè? want ik denk dat daar natuurlijk ook... Uh, ik bedoel, kinderen is het natuurlijk geweldig dat kinderen doen, maar... Jullie hebben ouders nodig om, om die kinderen enthousiast te maken. En ze ook het aan te bieden. Hè? Bied kinderen aan om ja. te gaan sporten. En laat ze zien hoe goed het is voor hun ontwikkeling ook om te sporten. En niet om de hele dag achter de tv op wat voor een computer ook te zitten. Maar ga naar buiten en uh, beweeg, beweeg, beweeg, beweeg. Ja, ja klopt. Goed. Ik, uh, ik, ik wil toch nog even het... Uh, we, we worden gesommeerd of niet? Hebben we nog even, Cor? Nog? Twee minuten? Drie, vier minuten. Drie, vier oh. minuten, goed. Oh. Um, dus sporters tot en met 18 jaar kunnen zich aanmelden via... Nee, nee die, die, die worden door ons uitgenodigd. Omdat die hebben zo'n status van dienst. Dus die zoeken wij zelf. Ja. Uh, de, zeg maar, de jeugd tot en met 13. Die, uh, die kampioen zijn geworden individueel. Tennis, judo, badminton, schaken of voetbal en hockey... die kunnen zich uh, als team of individueel aanmelden... bij uh, het secretariaat van, uh, van de sportraad... Om zo uh, okay, te Oké, dat kunnen ze vinden als ze naar Facebook gaan ja. en op ja. jullie pagina komen. Daar staat de informatie en daar staat ook het goede adres, want het is een beetje lastiger om uh, zo ja. uit te spreken. <lacht> als je het niet gelijk opschrijft, dan weet je het daarna niet meer. Dus ga even naar Facebook ja. en dan weet je inderdaad. Uh, goed, wij, uh, wij worden ja, we gaan nu gewoon uh, afsluiten. Hartstikke bedankt dat jullie geweest zijn. Heel veel succes en uh, de komende twee jaar uh, ga ervoor. En als er iets nieuws vier jaar. Uh, als er iets te melden is, uh, kom, neem contact op met Gerry, Want uh, wij willen altijd uh, horen hoe het uh, staat. En als er nieuwe dingen te melden zijn. Ja. Bedankt ja. voor je bedankt. Ja. Ja. jullie bedankt. Ja. Nou, we, Roy, we gaan uh, afsluiten. Ik uh, laat het aan jou over om dat te doen deze keer. Oh uh, nou, voordat we gaan afsluiten, dus natuurlijk al... Uh... Oh jee, we hebben een telefoon iedereen uh, gaan bedanken um, dat is natuurlijk voor de techniek Cor Dreyer. voor de redactie de eindredactie en de koffie, je houdt het niet voor mogelijk, is Gerrit Rutte uh, en dan heb ik natuurlijk ook dank aan Hotel Hoogland... waar het altijd heel gezellig is om te komen. En eigenlijk is het wel jammer dat er zo weinig publiek zit. Ze zeggen volgende keer, kom gezellig. Neem zelf een koekje mee. De koffie en de thee is gratis. En het is ontzettend gezellig om ons hier gezamenlijk te zien. En we hadden net hier de swingen op Cubaanse muziek. De moeite waard. Ja, zeker. En ik wil natuurlijk ook nog even zeggen... dat mijn buurvrouw, medepresentatrice... haar 55 e verjaardag voor de elfde keer, <lacht> keer heeft gevierd. En daar feliciteren we haar van harte mee. <lacht> dank je wel. Dankjewel, Roy, Roy Dongen. Dankjewel dat je hier was deze keer. Ik hoop dat je gauw weer een keer komt. Want uh, volgens mij kunnen wij uitstekend presenteren samen. Alhoewel, we moeten dat aan de, aan de luisteraars overlaten. Als de nou, luisteraars het willen Precies. Laat ze, laat ze maar zeggen wat ze ervan vonden. En uh, dan vinden wij het ook goed. Dank jullie wel allemaal. Heel fijn weekend. En uh, graag uh, tot de volgende keer. En we sluiten af met, we sluiten af met de prachtige muziek. The Lion Sleeps Tonight van Kijk Fit. Dag.